Het aantal leden kan ook gezien worden als een graadmeter voor het draagvlak van de log in de lokale gemeenschap. Het lidmaatschap van de Log kost 12 euro per kalenderjaar. Steun de log via lokaleonhoekgroen.nl Je bent dan niet alleen lid, maar je ontvangt ook nog een dvd. Word lid van de lokale en bepaal mee. Mag het licht. Ik ben ambassadeur geworden van de Nacht van de Nacht omdat het goed is dat we stilstaan bij het belang en de waarde van licht. Maar ook bij het belang om daar zuinig en efficiënt mee om te gaan. 20% van alle elektriciteitsgebruik is licht. We kunnen dat met 90% terugbrengen. Dat is een financiële besparing, maar ook een ecologische besparing. En de nacht heeft op zich ook een hele grote waarde. Ik zou zeggen, kom naar de nacht van de nacht. Kijk op Nacht.nl. 29 oktober. Zorg dat je erbij bent.